Met een terugkeer riep je op tot een bestand, maar niemand lijkt zich daar iets van aan te trekken. Dan het weer. Er zijn flinke zonnige perioden afgewisseld met stapelwolken. Middagtemperatuur 18 graden in het noorden en 21 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig, met in de ochtend plaatselijk wat mist. Het wordt dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het Ennoa Shuna. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file tussen Vianen en Nieuwegein 5 kilometer a nou, 13 van Rotterdam naar Den Haag bij de afgeberken rode reis 2 door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het loopt daar dan nog wel vast op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein, 4 kilometer. Tot zover de verkeer. Bent u al BNR? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland. Het netwerk waarin burgers, politie en gemeente samenwerken aan veiligheid. Uw veiligheid en die van anderen in uw omgeving.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 Dat we muziek krijg je meteen weer zien in een feestje. Ja, ja. Jorde Tavares uit de jaren 70 met Don't Take Away the Music. ZFM Voor Zandvoort en de regio. En uiteraard doen we dat bij CFM ook niet. 24 uur per dag muziek en informatie. En in dit uur het volgende. Nou, uiteraard uh, gaan wij een prachtige. We hebben twee, een aantal korte gedichten uh, voor onze voorzitter. Want die, die, vind, die viert vandaag zijn 50-jarig jubileum. En, uh, en zijn vrouw natuurlijk. Samen met Ankie En uh, dat is jaren 60 muziek natuurlijk. En, uh, maar wij hebben ook een hele leuke, wat korte gedichtjes uh, op hem. Geënt. Dus luisteraars, laat u verrassen om kwart voor vijf bij het gedicht van de week. Ja, en rond de klok van kwart over vier en dan komt hij dan gaan we live schakelen met de jachthaven in Monaco. Ja, ja. Oh, het is bijna zover. Want daar is voor ons aanwezig, onder het motto, gaat het weer een beetje meneer de Visser? Frank de Visser, onze Society Reporter, is daar uh, live aanwezig en doet verslag van de Botenshow in Monaco. Uh, voor de rest, ja, ik hoop, we hopen nog contact te krijgen met uh, John Lemmons. Want die zou het oh, moeilijk, hoor. Uh, verslag uitbrengen AFC SV Zandvoort. En dan heb ik het over voetbal. En voor de rest hebben we het ook nog over een uh, mooi evenement. Dat hebben we vergeten in de evenementenagenda van morgen uh, op het Circuitpark Zandvoort. En voor de rest krijgen we natuurlijk een mengeling van de jaren 60 en 80 muziek het laatste uur. En allereerst is daarvoor, gaan we terug naar de jaren 60, Gary and the Pacemakers. Met ferry across the mercy. Music maestro. La Stay. Boy Het is kwart over vier, het is tijd voor uh, Albert-Jan. Ja, en onder het motto van gaat het weer een beetje, meneer De Visser, schakelen we nu live over naar het mooie, zonnige Zuid-Frankrijk. Want uh, als het goed is, heb ik Frank nu aan de telefoon. Frank, goedemiddag. Frank, ben je er nog? Ja, ik ben er nog, ja. Oké, okay, goed. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Uh, vanuit, live vanuit het zonnige uh, Saint-Tropez of Monaco. Waar zit je op dit moment? Ik ben in Centropé. Mijn excuses. Nee, dat geeft niet. Uh, maar je bent wel in Monaco geweest. Uiteraard. Jij bent naar die grote botenshow geweest. Ja, uh, wij zijn uh, gisteren tussen de middag aangekomen in Centropé, meteen doorgereden naar uh, de fantastische, uiteraard, uh, botenshow in in Monaco, waar ik overigens, uh, was, uh, uh, dat begrijp je, dus alleen voor Bobo's. Ja, zeker. En, ja, ja, ja, ja. Uh, um, en uh, even hier is uh, uh, opvallend veel Nederlandse uh, uh, bedrijven aanwezig. Uh, vertegenwoordigd onder andere door de ISVA. Dat moet ik even vermelden. En uh, daarbuiten uh, heel veel. Het, het is natuurlijk geen boot, uh, show die nieuwe boten verkoopt. Dus er liggen allemaal grote schepen. En over het algemeen zijn die uh, net over de kop, om het zo maar te noemen, gebruikte schepen. Hoe is het mogelijk? Tussen de 25 en 100 meter. Oké. Okay, dan... over, over een superjacht spreken... spreek je vanaf de 25, 24, 25 meter. zeg maar, hè? En dat daar over... meer dan 100 schepen liggen... is natuurlijk al... Uh, exceptioneel. Is het, uh, wordt die boot dus uh, druk bezocht... door Toet uh, Frans? Uh, niet alleen Toet Frans... maar Toet... let de Molde. Iedereen... Er zijn mensen van over de hele wereld. Oké, maar dat zijn ook tweedehands boten, die grote boten? Nou ja, tweedehands is een beetje. Ja, Dat Marktplaats.nl ik ben uitgenodigd via mijn vriend Mike Horsley van Edmiston op een, een, een vetschip. Een vetschip is een Nederlands gebouwde jacht uh, uit 2007. Schip is 47 meter lang, kost 13 miljoen euro. En ik, ik weet niet of je dat op marktplaats vindt. Goed. Uh, de hapjes aan boord waren bijzonder goed verzorgd en uh, zoals je weet... Hou ik altijd de vinger aan de pols wat betreft de, de plaatselijke uh, horeca. En uh, naast het zwembad heb je Bar Nautique. En uh, voor mensen die uh, graag wat lekkers willen eten en niet al te duur, een gemiddeld uh, lunchgerecht kost daar uh, tussen de 14 en 15 euro en een glaasje chardonnay. Oké. Okay. Weet ik met al liefhebber van, kost 4 euro. Valt me mee. Ja, dat, zijn, dat zijn Zandvoortse prijzen. Eigenlijk wel. Nou, ja. Eigenlijk is het ook voor te duren, als je dat vergelijkt. Goed, maar dat dus is hartstikke druk bezocht. Uh, sfeer goed de inwendige mensen worden ook goed voorzorgd in uh, Monaco, begrijp ik. Ja ja, ja, ja, ja. En is het inderdaad zoals wij dat van die plaatjes kennen, echt zo'n... de haven helemaal vol en allerlei boten van, uh, van, van groot tot klein? Uh, nou, van groot tot groot. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Je hebt het goed ingeschat, maar het is echt uh, groot en het is van mooie en nog mooier helikopters op het achterdek, uh, uh, drie boten waarvan ik niet eens durf mijn eigen bootje naast te leggen, uh, die liggen dan als bijboot op het achterdek die naar beneden getageld worden. Het is echt kortom fantastisch. Je bent inmiddels uh, weer terug in Saint-Tropez en je zit lekker aan het zwembad met een chardonnétje hoop ik. Nou, nee, het is in dit geval een, een Rosé Cote de Provence. En ik mag je het merk verklappen, het is een Minuti. Oké, okay, ja, bekend merk. Ja, ja, zeker. Ja, zeker een uh, bekende, bekende uh, uh, ik wou bijna zeggen jacht, maar een... Uh, <laughs> maar een wijn gaat in, in de buurt en dat is een, een, een, een, een grand cru een en een bijzonderlijke wijntje. En waarom ben jij nu weer uh, neergestreken in het Saint -Tropez? Want uh, wat staat daar te gebeuren? In het gebeuren van, uh, nou ja, in Saint Tropez staat nu te gebeuren, uh, uh, Le Voile de Saint -Tropez. En voor de luisteraars, wat, wat, wat is dat? Uh, dat is de grootste en de meest bekende uh, regatta-oude schepen die hier aankalde in de hele omgeving. Uh, om je een kleine indruk te geven, morgen komen de eerste schepen aan uh, vanuit uh, Cannes. Daar heeft uh, in het klein zo'nzelfde uh, evenement zich afgespeeld. En uh, allemaal even mooi natuurlijk. Uh, ik, ik wil graag een stukje historie even toevoegen aan uh, dit verhaal. Als je daar tijd voor hebt... Als je het kort houdt, dan is het prima. Want volgende week hebben we elkaar ook aan de telefoon, hè? Oh, oké, okay, dat is ook zo. Nou goed, een uh, uh, heel kort verhaal. Uh, in, in de jaren tachtig uh, zijn hier een paar heren geweest. Amerikaan en een Fransman, een Die hebben een, een weddenschap gehouden. En wie uh, snelst kon varen naar Club saint Franck Dat is in het van Pampelon. Ik ga nu waarschijnlijk iets te snel. Uh, nou goed, dat is uitgegroeid door een groot evenement. Dat heette oud de Nieuw Even onthouden. In 1995 is er een zwaar ongeluk gebeurd, doden en gewonden. En ze hebben het afgelast. En dat mocht nooit meer plaatsvinden. Maar het toch, moet ik wel wat zeggen. In 2000 is het nieuw leven ingeblazen. En vanaf die tijd heeft het Levois de centrum En in die tijd is ingebouwd. eigenlijk fantastisch. Evenement. Ook de nieuwe schepen kregen een kans en uh, daar krijgen we dus de, de, de allernieuwste snelle ontwikkelingen in uh, Formule 1 uh, zeilboten, noem ik het maar. Hè. En, en de bekendste eronder zijn de, de wallies. vallies. Het is een mooie houten, uh, houten schepen of uh, ja? Hè? Nou, nou, nou, nou ik, ik, ik ben vanmiddag uh, uh, rondgevaren in in de baai. Heb ik rondgevaren met mijn eigen boot en. Uh, ja, de, de meeste grote boten liggen nu buiten gaats, dus een heel apart gezicht. En de, de oude schepen komen nu binnen. Het kan. En dat is alsof je een eeuw teruggaat. Dat is echt uh, ontzettend mooi. Goed, Frank. Uh, ik wens, wij wensen je vanaf uh, de, ja, toch zonnige Zandvoort een uh, heel prettig verblijf. Ik zou zeggen, zorg goed voor de inwendige mens. Dat uh, is nooit een probleem, dat weet je. Goed, wij bellen je volgende week weer. Uh, voor de voortgang van Le Voile de Saint-Tropez. En uh, tot zover. Hartelijk bedankt voor je, voor je update. Uh, graag gedaan. Ik hoop dat er ook nog iets van voetbal uh, te melden is. <laughs> We doen ons best. Uh, okay. Okay. Bonjour, uh, mon ami. Abiento Au, Au revoir! Dat was Frank de Visser vanaf Saint-Tropez. Oh, hij heeft het zo slecht, hè, die jongen? Oh. En volgende week dan gaan we gewoon weer spreken bij Sandvoort op zaterdag. Nou, een plaat bij al die grote, mooie boten is de volgende geworden: splitsing en wind en zeilen. Even het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM No milk today, my love has gone away. The bottle stands for Lord a symbol. Teach me. You...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 Inderdaad, mijn collega Albert-Jan zei het net al. Alle muziek van vroeger die komt weer terug in de reclamespotjes. Hè? Zo ook deze. Ja, No Milk Today en Sugar Sugar. Sugar Sugar. Uh, nou. Je kan niet schrik verzinnen of de, die gouden ouwe worden weer van stal gehaald. Wel leuk trouwens. Ja, ik heb nog even een berichtje voor de autoliefhebbers. En uh, als die zeggen van wat zal ik morgen eens gaan doen... en niet naar de Formule 1 gaan kijken... want die uh, wordt morgen verreden uh, op het circuit van Singapore. Singapore. Singapore. En die race begint morgen om twee uur. Gewoon Nederlandse ja, uur. tijd. En twee dan uur. is het gewoon live. Hè? Want daar is een uh, nachtrace. U bent morgen namelijk uh, anders ook van harte welkom... op het circuitpark Zandvoort. Want daar is de Automax Super Sunday. En wat wil dat wel zeggen? Nou, dat is een, uh, van s morgens vroeg tot uh, een uur of uh, zes. De hele dag kunt u genieten... Van getunede raceauto's En uh, gesponsord door Toyo Tires En uh, dat begint morgenochtend Om 9 uur Dan heb je een shootout, kwalificatie en prijsuitreiking En dan heb je de Toyo Tire Time Attack Ja, je moet ervan houden en Dat is natuurlijk wel geweldig voor als je aan het liefhebber van bent Dat zijn allemaal getunede raceauto's Er worden drift uh, Drift uh, uh, uh, acties gehouden uh, op, het, uh, op de paddock rechts van de tunnel en uh, tussen 9 en 11 uur rijdt uh, met op de GP lus op het circuit, en na 11 uur vinden de wedstrijden plaats op deze paddock dus morgenochtend vanaf 9 uur getune raceauto's, driftcursussen drift uh, uh, hoe noem je het drift uh... Drift, uh, ja. Evenementen, juist dat was het woord wat ik zocht Niet zocht, maar goed, evenementen Dus voor liefhebbers van dat soort uh, auto's En raceauto's, vanaf morgenochtend 9 uur tot een uur of zes Van harte welkom op het circuitpark Zandvoort Ga gewoon lekker naar het circuit En wij gaan weer lekker door met de muziek bij CFM Deze opname komt uit uh, Café Danse hier in Zandvoort Patrick van Kessel Helemaal live met Summertime En Love Potion No. 9. Alsof je telefoon overgaat over jou. <laughs> <laughs> ze ringt dan. Ik weet zeker dat om een paar minuten voor vijf gaat die voor jou over. Oké. Okay, oké. Okay. Uh, ook luisteraars nog even. jazzliefhebbers, Met name jazzliefhebbers onder u. Uh, die zullen het al wellicht weten. Maar wellicht als u ook toch kennis wil maken met de jazz. Bent u natuurlijk op 2 oktober. Uh, van harte welkom uh, in de krocht. Want dan is jazz in Zandvoort. Trio onder leiding van uh, trio Johan Clement. Uh, krijgen ze op bezoek Scott Hamilton en uh, het, is het tweede concert van dit seizoen in de serie van Jazz in de Krocht na het openingsconcert met Rita Reis is het ditmaal de beurt aan de wereldberoemde Amerikaanse tenoorsaxofonist Scott Hamilton de grote kracht van uh, Scott Hamilton is dat hij vanwege zijn verschrikkelijke mooie toon en met zijn onafvolgbare muzikaliteit niet alleen de jazzliefhebbers aanspreekt, maar ook diegenen die niet in eerste instantie van jazzmuziek houden reserveren is absoluut uh, uh, een aanrader want uh, ik denk dat er al vele kaarten zijn verkocht. Dus ik zou zeggen wilt u naar uh, trio Johan Clement met Scott Hamilton, ga dan naar www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl en kijken of er nog kaarten zijn voor dit schitterende concert op 2 oktober aanstaande.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 Lekkere muziek uit de jaren 70 bij CFM Jode Racy en Some Girls. En daarmee is de kwart voor vijf geweest. Hoog tijd voor het gedicht van de week. Deze week speciaal voor onze voorzitter Pieter en zijn vrouw Ankie. Liefde is voor twee mensen die zielsveels van elkaar houden. Twee mensen met elk een gouden hart. Liefde met passie en smart. Ze hebben alles voor elkaar over, met pieken en dalen. Ze zijn nog steeds bij elkaar. Ja, al vijftig jaar zijn ze een prachtig paar. Sinds 1961 zijn jullie een paar. Even rekenen, dat is alweer vijftig jaar. 50 jaar lang zijn jullie getrouwd. 50 jaar lang hebben jullie gebouwd aan een relatie zo fijn. Die krijg je niet zomaar klein. Vandaag zijn jullie twee gelukkige mensen. Daarom willen wij jullie voor de toekomst het allerbeste wensen. Jullie zijn nu een gouden paar. Samen genieten al 50 jaar. Vandaag is een hele speciale dag. Misschien een traantje, maar zeker een lach. Alles is nu mooi versierd, want jullie worden terecht gevierd. Speciaal voor Pieter en zijn vrouw Ankie deze gedichten. Dankjewel Albert-Jan. En heb je ook een gedicht? Stuur hem naar redactie.zfmsandvoort.nl Redactie at cfmzonvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. Bij Zandvoet op Zaterdag. Uiteraard speciaal voor onze voorzitter. Die vandaag een, vier, een feestje viert. Vier 45 jaar getrouwd. harte. gefeliciteerd. En 50, en 50 jaar samen. En 50 jaar samen. Ja zeker. Wie kan dat zeggen? Dat mag zeker gemeld worden. In het gedicht. De gedichten van de week waren ook speciaal voor jou. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Zandvoet op Zaterdag. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. En uh, zo dadelijk geen entertainment voor jou. Want uh, die jongens hebben even een weekje vrij. Maar volgende week dan is uh, Rudy en uh, Roy uh, gewoon weer terug op de radio. Oké okay, Rob, het ja. was weer een feest. Ik hoop uh, luisteraars dat u ook genoten heeft. Het zit en, erop. Uh, helaas hebben we niet de uh, stand kunnen vermelden van voetbal nee, van vandaag. We hebben geen contact kunnen krijgen met de vervanger van Joop van Es. Maar goed, de, wat in het vat zit verzuurt niet. Zo is het. Graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Dag.